Mark Hokke met het NOS Journaal. Glastuinbouwbedrijven in de omgeving van Venlo... hebben tientallen miljoenen euro schade geleden... door de hagelstorm van afgelopen weekend. Bij enkele glastuinbouwbedrijven is de schade zo groot... dat de hele teelt weggegooid moet worden. In Bangkok zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het militaire bewind in Thailand. Ze voeren onder meer actie bij het regionale hoofdkwartier... van de Verenigde Naties... De naar schatting: 900 demonstranten willen dat het regime stopt met wat volgens hen intimidatie is van activisten. Het leger greep in 2014 de macht in Thailand en maakte daarmee een einde aan een jarenlange periode van protesten. De betoging is een van de grootste tegen de regering in maanden. De landmacht en het korps mariniers krijgen de beschikking over piepkleine drones voor verkenningsmissies... De mini-helikopters hebben een spanwijte van maar 12 centimeter en kunnen filmen en foto's maken. Hoeveel Defensie aanschaft en hoeveel de drones kosten, wordt niet bekendgemaakt. De ANWB vindt dat fabrikanten van elektrische fietsen hun klanten beter moeten voorlichten over accu's. Uit een onderzoek van de bond blijkt dat leden moeite hebben met opladen... dat ze niet weten hoe ze de accu moeten onderhouden en dat de levensduur tegenvalt... Veel mensen kregen ook niet bij hun aankoop van de fiets te horen... dat het vervangen van een accu meestal tussen de 300 en 600 euro kost. In Hengelo zijn bij tientallen auto's vannacht één of meer bandenlek gestoken... en ook zijn enkele auto's bekrast. De politie gaat camerabeelden bestuderen om erachter te komen wie de dader in Hengelo is. En in Schiedam heeft een moeder die betrapt werd op winkeldiefstal... haar vijf maanden oude baby achtergelaten... Ook de oma van de baby die in de winkel was probeerde te vluchten. Zij was samen met een peuter. Voor beide kinderen is jeugdzorg ingeschakeld. en De moeder is aangehouden. Het weer, het is zonnig, maar later meer bewolkt. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Oh. Brabanders. Laat, <tankt> anders. la la la la Laat, laat, <Hey Dan. tankt> je. Laat, laat, laat. pyjama. laat, laat. Laat, laat, Repareert! Kaaklas vervangt! Rust. Ja, ik ben eigenlijk trommelaar, dames en heren. En ontdekker van tafeltjes. Nee, maar ik, euh, ik heb altijd getrommeld. Toen ik geboren werd, toen braken bij mijn moeder de trommelvliezen. Leuk geluid. Nee, maar ik vond trommelen, was mijn, dat was mijn lust en mijn leven. Toen ik vier, vijf jaar was, zo. Wat even. Vijf jaar. Ja. En eh, toen was ik acht, toen kwam dit zo. Kom maar binnen met die stoomboot, kom maar binnen. Ja, zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Nee, maar dat was leuk, Trommel, ik ben geboren. Misschien weten we dat hier een beetje om de hoek eigenlijk, op de Elandschacht, de Jordaan, Elandschacht 36, waar later de firma Duco kwam, die een trek haken deed. Doe met deze informatie wat je wil. Het is de waarheid, maar het is niet grappig. Je hebt er niks aan, nee, maar... Uh, het was wel leuk, een beetje een muzikale buurt. Johnny Jordaan, en Willy Jordaan, en uh, Willeke Jordaan, en uh, Nick en Simon Jordaan. Het was één groot feest. Hè, van ja. bij ons in de Jordaan. Van je hele hola. Ja, er zit heel veel import hier in Amsterdam, hè. Maar het was leuk. Dat was, op een gegeven moment wilde ik op kamers, maar ja, ik was drie. Dus toen... Uh, het zijn mijn ouders, die zijn mee verhuisd. En, en toen zijn we verhuisd. Ja, zo kan ik me niet concentreren, hoor. Dat hoeft ook niet, want ik concentreer me nooit. dus uh, Waarom zou ik me concentreren? Waarom moet je je concentreren? Maar op een gegeven moment wilde ik op kamer... Ja, het, ja ik heb altijd met sponsors gewerkt. Toen zijn we naar uh, de Kolenkitbuurt verhuisd. Kent u de Kolenkit... Amsterdam West, Kolenkitbuurt. Kent u wel? Hele chique buurten. En toen al, nu nog steeds, hele chique buurt. Dat was bij de kolenkit. Hè? Dat was een kerk voor de mensen in het land. Hè? Dat was een kerk die zag eruit als dus een kolenkit. Hè? Waar er zelfs dus een replica van de kolenkit thuis in de kelder staan. Heel chic. Aan de burgemeester Vluglaan was dat. Wij wonen op de Sloten, Nee, de Jacob Melkmanstraat. Dat was daar. Hier had je Dijkmanpad. had je hier de Fenimijneslaan. Hier Arondeusstraat. Hier zo. En dan had je Daar was de Haarlemmerweg. Daar had je daar Slotania. Dat was een snackbar. Daar kon je in het Latijn kon je daar bestellen. <lacht> Pommes frites en penis oersoes. Oersoes is een beer. Dus dan weet je wel wat je kon bestellen natuurlijk. Hing een beetje van de saus af natuurlijk, maar. Uh, hele chique buurt. Wij woonden tien onder één kap. <lacht> het personeel woonde om ons heen eigenlijk, zou ik maar zeggen. Jacob Melkmastraat. Ja, om een beetje aan te geven hoe chique het was bij ons. Wij hadden bijvoorbeeld thuis. Wij hadden bijvoorbeeld Buisman thuis. En dat vond ik heel chic. Maar hadden jullie ook Buisman thuis. Dan zijn jullie ook chic. Want wat was dat ook alweer, Buisman? Siroop. Gebrande, stroop, gebrande koffiestroop. Ik weet niet wat dat was. Maar een soort smaakversterker in zo'n potje met zo'n scherp lepeltje. Kon je je poten open snijden. En dat moest je over de koffie heen gooien. Dus we hadden kennelijk al koffie en stromend water. Want dat liep gewoon door de kamer heen. Net een Chinees restaurant bij ons. En uh, dan kon je dat overheen. Dus ik vond het heel chique. Buisman hadden wij. Wij hadden ook Saroma thuis. Hadden jullie ook saroma thuis? <laughs> dat zijn jullie ook chic, hè? Wat was dat ook alweer, saroma? Pudding? Ja, in een pakje, dat moest je aanmengen. En dan kreeg je zo'n trilpuddikjes en we zag ze al op het strand liggen. Dan gingen wij altijd naar Zandvoort met die oude trim. En dan gingen wij naar, met Buisman gingen we naar de, de puddikjes kijken. Moesten we dat poeder eroverheen gooien. En, maar dat was pudding, poeder. Wij snoven dat altijd. Dat is Amsterdam natuurlijk, hè? wij snoven alles. Wij werden wel de Saroma-snuivers van de Jacob Melkmanstraat genoemd. En dan gingen we jaarlijks afkikken in de kliniek van dokter Oetke. Only myself to blame Oh, I was just a boy Nobody else to blame I've done all I can Now it's out of my hands Stand on my head and say Oh, I was just a boy All three. Giving it all away. van de hoe natuurlijk sinds 1964 of zo. En dit was een van zijn uh, solo platen. Giving it all away. Zo, dan komen de jeugdherinneringen weer naar boven. Is dat zo? Ja, heerlijk nummer man. Okay. Heb jij daar jeugdherinneringen al? Ja, ja denk... overal toch wel. Goed, we gaan even praten, dames en heren, want uh, we hebben aan de telefoon uh, Lana Lemmens, die is van uh, de VVV Zandvoort. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, en ja, het, het is een grote dag vandaag, hè, Zandvoort? Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, we hebben, we hebben hoog bezoek. Ja. Ja, bezoek, sterker nog. Maar komt iemand het overnemen hier. Ja, een take-over heet dat dan. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Hij wordt uh, uh, modeburgemeester of zo. Zo, zo? Hoe was het? Ja, um, het is natuurlijk uh, waarschijnlijk bij de meeste mensen wel bekend... dat uh, veel van de ambtenaren tegenwoordig uh, vanuit Haarlem werken. Ja. Waardoor um, een, een gedeelte van het gemeentehuis uh, in het leeg komen te staan... Dus is er nagedacht over een, uh, ja, een oplossing. Een, een leuk idee. Ja, om de ruimte niet zomaar uh, ja, te laten staan. En toen is er uh, bedacht dat het uh, leuk zou zijn. als Mart Visser Zandvoort voor twee maanden zou overnemen. Ja. En dit trek over. Dus het symbolische uh, knipoog eigenlijk naar het feit dat, uh, uh, dat we dus nu ook vaker vanuit Haarlem opereren. Nou. En hij gaat uh, hele leuke dingen doen in Zandvoort. Genau. Wat, wat uh, ja, is het uh, nou? Om zes uur is ook de symbolische takeover, Dus de burgemeester gaat de sleutel van het gemeentehuis overdragen aan Mart Visser. Um, omdat er de komende twee maanden is om zes uur. Daarna kan, je eigenlijk ook, kan iedereen na de officiële opening meteen de twee expos bekijken. En één daarvan is dus in het gemeentehuis. Um, in het gemeentehuis is een expositie van de cultuur van Mart Visser. Dus eigenlijk het hele oude gedeelte... Uh, van het gemeentehuis. En het oude gedeelte, uh, zeg ik heel onherbiedig... maar dat is meteen het mooiste gedeelte van het gemeentehuis. Ja. Uh, dus de, ja, via de, de, de, de trappen het gemeentehuis in... en dan kan je eigenlijk uh, ja, overal... Uh, in elke kamer wel iets uh, aanschouwen van Mart Visser. Dus een expositie van zijn haute culturen. Maar voor uh, veel mensen is hij misschien wel bekend uh, als couturier... maar wat minder bekend misschien als kunstenaar. Maar dat is hij ook. Hij heeft ook kunst gemaakt. Uh, en deze kunst is te zien in het Zandvoortsmuseum. Dus uh, um, daar kan ook iedereen in. En je hebt ook nog een conceptstore in het gemeentehuis. En dat is namelijk voor iedereen die denkt, nou dit vind ik echt heel erg mooi. Deze kleding vind ik heel erg mooi. Dan kan je ook in het gemeentehuis nog uh, nou ja, kleding van Mart uh, kopen. Cool. Dat is wel heel erg leuk. Ja, leuk. ja dat is wel, uh, wel erg mooi. Lana, mag ik nog ja. even vragen. Hoe ho, zo Mart Visser? Wel, uh, wat uh, ligt er een link tussen Mart Visser en Zandvoort? Um, nou, niet, uh, niet een uh, aantoonbare als in hij heeft hier gewoond of uh, op die manier. Uh, we hebben veel mensen die misschien zijn kleding hier dragen. Nou ja, we hebben. Er is sowieso een link ontstaan omdat er, er nou eigenlijk bij toeval een, een gesprek ontstond met Mart Visser en hij zei dat hij uh, heel graag uh, dit soort uh, concepten doet. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg uh, blij met pop-up concepten, dat is ook waar, waar de gemeente Zandvoort uh, de afgelopen twee jaar, drie jaar uh, heel erg naartoe streeft. Ja. En pop-up is niet alleen, maar uh, uh, vandaag is het er, of vandaag is het er nog niet en morgen is het er wel, maar pop-up is ook een denkwijze, dus hoe kunnen we... Dingen aan elkaar verbinden. En op die manier hebben we ook dus naar Mart Visser gekeken. Dus we, natuurlijk was het al heel, gra heel snel grappen. Nou, zijn achternaam past in ieder geval. <lacht> uh, ja. En daarnaast is er ook gekeken hoe kunnen we de link vinden met ondernemers. Nou, ja, um, en daarin heeft hij dus ook bijvoorbeeld de Prettiparte lijn. Dus dat is wat meer um, um, nou, de, je hebt houd cultuur. Dat is voor wat minder mensen misschien toegankelijk. Maar uh, pretpartee, dat is wat, wat, wat toegankelijker. Nou, en daarvoor hebben we ook gezegd... die moet er absoluut ook bij. Want ja, hier komen heel veel mensen... die, uh, uh, die dan misschien wel zijn kleding zouden willen kopen. Dus ja. op die manier hebben we een link gezocht. Maar ook met de ondernemers. Zo hebben mensen... In het, in het dorp. Dus ondernemers hebben menus bedacht die passen bij Mart Visser. Er zijn verblijfsarrangementen bij Centerparks, bij uh, de Beach House Hotel. het is allemaal een beetje op elkaar afgestemd begrijp ik. Ja, zeker. Ik. Want dat, ja. Het, het, het belangrijke wat uh, aan Mart Visser eigenlijk is. Uh, en, ik, en ik kan me heel goed de vraag uh, voorstellen hoor. Ik bedoel, de link uh, met bijvoorbeeld hè, het uitbreiden van de uh, um, Pride van Amsterdam naar Zandvoort ja. is misschien sneller gelegd en logischer te verklaren dan deze. Nou, ons is de schone taak om toch te kijken waar we die linkjes en die verbindingen kunnen vinden. Nou, en dat, dat, we zijn heel blij dat dat gelukt is door ook ondernemers erbij te betrekken, zodat ook op het strand en niet alleen in het centrum uh, ja, Mart Visser uh, naar voren komt. Oké, okay, nou, we zijn heel erg benieuwd. We gaan zeker kijken. Om vijf uur heb ik begrepen er is een rondleiding. Dat is alleen voor genodigden? Klopt, ja. En om zes uur op het bordes. Zes uur op het bordes gaat de burgemeester de sleutel overhandigen. En daarna is het voor al het publiek toegankelijk. En dat is het overigens uh, dagelijks. En het, de toegang is ook gratis. Dus je gesproken is er toegang uh, bij het museum. Dat is nu uh, ook niet. Dus uh, iedereen uh, kan gewoon uh, een kijkje komen nemen. Hartstikke leuk. Nou, ik ben heel blij met deze toelichting. Even een laatste vraag nog. Tenminste, voor mijn laatste vraag. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat heb je zelf aan vandaag? Wat ik zelf aan heb van... Was... Ja. Ik heb nog geen Mart Visser. Niet. Ik heb nog geen Mart Visser in de kast. Maar u weet uh, dat ik dat even in de Store ga scoren. Precies. Gaan scoren. Maar uh, ik, uh, ik heb nog geen Mart Visser in okay. mijn kast. gehad. En, en doet hij alleen een dameslijn of is er ook een herenlijn van Mart Visser? Nee, nee hij heeft alleen een dameslijn. Oké, okay, nou dat is even ja. jammer een uh, streep rekening van de ja, onze presentator uh, Ruud Jansen. Waarom? Ja, ik, ah. ik, kan, uh, ik kan het niet mooier maken. <laughs> nou, is het is niet anders. Misschien nog Hé, en dat hele Pop-up, dat wou ik nog even kort vragen. Dat hele pop-up gebeuren, daar komt nog meer van. Hè? We krijgen ook nog iets met, met, met uh, racen geloof ik, hè? als ik het goed heb. Nou ja, we hebben vorig jaar, uh, dat kan jullie haast niet ontgaan zijn, het British Race Festival uh, geadopteerd, om het zo maar te noemen, en daar het British Festival gemaakt. Dus in Heel Zandvoort kon je eigenlijk uh, genieten van de Britse seren. Ja. Dat gaan we dit jaar weer doen. Dat is 6, 7, 8 juli. Uh, okay. Dan hebben we natuurlijk, um, um, wat ik net al even noemde, Pride. Pride at the Beach. Dus het verlengstuk van uh, de Pride in Amsterdam. Nou, dat, uh, de Pride in Amsterdam, dat hoeft geen uitleg. Nee. Uh, we hebben vorig jaar dat voor het eerst gedaan. En dat was allemaal vrij last minute. En zelfs toen was het eigenlijk al een uh, overweldigend succes. Dus daar, ja, dat is wel echt, uh, echt wel heel bijzonder. Uh, we hebben daar... Um, ...op maandag, dinsdag, woensdag programma. Dus dat sluit ook heel goed aan wat ze in Amsterdam doen. Uh, en precies, ze zijn 30 juli, uh, 31 juli en 1 augustus. Dus dat is maandag, dinsdag, woensdag. En dan hebben we nog heel oktober. En die is wat nieuwer op de kalender. Ja en nee nieuw. Uh, vanuit uh, uh, VVV Zandwoord hebben we al een aantal jaar uh, de Wildmaand. Uh, dat beperkte zich voor, voor, voor vooral tot de burlwandelingen en wilddiners bij ondernemers. Nou hadden we ook nog een uh, wild drive-in bioscoop, maar we hebben gezegd van, nou, we hebben nu een pop-up team, we zijn goed inmiddels in concepten ontwikkelen, dus we gaan zorgen dat we veel meer kunnen bedenken waardoor Van voor tien maand wild is. En, uh, nou, ik denk dat we daar redelijk goed uh, in geslaagd zijn en in aan het slagen zijn, want we. Ja, dat is een ongoing proces. Het is nog geen oktober en we zijn nog steeds bezig met partners en ondernemers en merken om, uh, om de maand zo goed mogelijk te vullen. Zo, voor nou, uh, tegen die tijd komen we beslist nog een keer bij je terug. Ja. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Dus ja. we, hebben, we hebben weer een paar leuke, maar we hebben wat niet in de pop-up concepten, maar eentje waar we denk ik wel heel erg trots met z'n allen op mogen zijn, is natuurlijk het feit dat op 20 mei 2021 mei hier weer van alles te doen is met Max verstappen, maar zelfs ook Daniel Ricciardo en deze Coulthard. Ja. Dus ja, we, we hebben weer een hoop mooie evenementen in het vooruitzicht. We gaan een hotline openen. Ja, hotline ja. naar de VVV. Ja, helemaal goed. Ik zie je vast vanmiddag bij de opening. Wij komen ook even kijken oh, en de interviews doen. En uh, bedankt voor je toelichting. Geen en, probleem. Zie je vanmiddag en uh, we zijn heel benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Wat een leuke ding allemaal. Hartstikke goed. Bedankt voor je tijd. Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Tot ziens. Hoi hoi. Ciao. Ciao. Hoe staat hij ervan? Vraagt Matt Django zich af. Nou. Het van Mart Visser. Oh uh -huh. Go. En. Uh, whose side are you on? Nou, natuurlijk aan de Zandvoortse kant, hè? Wat kan je. Uh, ja, wat kan je gebeuren? Goed, uh, we hebben ook nog uh, een cultuuragenda, moeten we ook nog aan denken. Ja, nou, Ron. Uh, in razend tempo. In razend tempo. <laughs> ja, ik lijk uh, die, die bekende presentator wel uh, s'avonds uh, rond een uur of zeven. Maar vanavond om zes uur wordt de deken over officieel geopend op het bordes van het Raadhuisplein. We hebben het er net al even over gehad. Burgemeester Niek Meijer overhandigt de sleutel van het gemeentehuis om zijn zetel als burgemeester tijdelijk aan couturier Mart Visser over te dragen. Na de opening is de expo in het museum en het raadhuis tot 8 uur geopend. Dan uh, vrijdag 4 mei, en dan gaan we nog even naar Caprera in Bloemendaal. 73 jaar geleden is de rechtsstaat hersteld. Herwonnen vrijheid, herstelde vrede. Uh, 4 mei komt een literair concert van Jan Terlouw en het Leonard Ensemble. En zal het uh, erover gaan hoe prachtig vrijheid is en hoe belangrijk het is die niet te misbruiken. Hoe mooi vrede is en hoe moeilijk deze te bewaren. Tekst en muziek zijn met elkaar verweven en vormen een eenheid. Dan zaterdag, natuurlijk, heel belangrijk: bevrijdingspop in Haarlem. Uh, van 12 uur s middags tot half 12 s avonds. Op verschillende locaties, uh, ik dacht vier verschillende locaties in Haarlem. Waaronder onder andere spelen Lady Smith, Blackman, Basso. Op het Hupler-podium Michael Prins. En uh, Ralf Makkenbach op het Rabobank-podium voor het Kids Festival. En er is ook nog het plein van de vrijheid. Komt allemaal zaterdag naar het bevrijdingspop in Haarlem. Kort genoeg? Ik uh, denk dat Ruud sprakeloos is, dus dat is kort genoeg. Balling out door, name. out door, out Want uh, met de tijd, want we hebben nog uh, de hoop te doen in dit programma. Ach, oh, we hebben Ja, we hebben het zo verschrikkelijk druk. Lekker, hè? We zitten een beetje strak aan de tijd vandaag. Maar, ja, is maar die uh, plaat hoort u nog wel, toch wel, hoor. Komt nog wel terug. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Snel van start! Zandvoort is genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee 2018 in de categorie Gemeente tot 100.000 inwoners. In de categorie Gemeente tot 100.000 inwoners maken na Zandvoort Doetinchem, Lelystad en Woerden kans op de trofee. De, de nominatie voor deze prijs is de beloning voor een jaar hard werken. 2017 stond in de teken van de transitie en de nieuwe merkcampagne Zandvoort Beach for Amsterdam. En.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 De wagen is later in de nacht door een bergingsbedrijf afgesleept. En ook het vaarseizoen begint weer. Dat betekent dat op de Haarlemse wateren het steeds drukker gaat worden. Naast de beroepsschepsvaart uh, komen ook recreatieboten weer het water op. En daarmee is de kans groter dat de weggebruikers door een openstaande brug uh, voor een openstaande brug komen te staan.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 In 2015 waren de gemiddelde, gemiddelde landelijke woonlasten nog 714 euro en de plaatselijke 755 euro. Dit jaar echter zijn de gemiddelde, gemiddelde landelijke woonlasten 749 euro en de plaatselijke 729 De lokale woonlasten van Zandvoort liggen dit jaar dus 20 euro onder het landelijk gemiddelde. Dan even een laatste bericht uh, wat binnen is gekomen. Uh, automobilisten staan uh, vanochtend stil in Driehuis in Zandpoort-Noord... door uh, werkzaamheden aan roosters onder het spoorviaduct in Driehuis. Ook de bussen uh, stonden stil en misschien nog steeds. Er wordt gewerkt aan de roosters in het wegdek die regen moeten afvoeren. Daardoor is er maar één rijstrook uh, beschikbaar. Even na 11 liter rotonde in de, bij de Hagelingerweg en de Zandpoortse dreef vast... Optreden van een automobilist was nodig om mensen te bewegen ander verkeer doorgang te geven. Tot zover uh, het nieuws en dat was meteen de verkeersverbetering. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Ja, na alle regen van de laatste dagen is het vandaag overdag droog met flinke perioden met zon.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 Met op bevrijdingsdag temperaturen van een graad of 18,19 en zondag zelfs tot 22 graden. En dit was het weer. Klaar, Plumpiaster? Ja, ik moet zo direct een uh, belangrijke telefoontje gaan doen. Dat was het weer. Zie je het dan voor? Het liedje van de zaal. je bent voor Fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Fashion. Stepping to the. Klassische dingen gaan gebeuren in Zandvoort. Dat is natuurlijk duidelijk. We hadden het daar straks al over. Maar we gaan nu even de andere kant belichten. Want straks hadden we het natuurlijk over het modegedeelte van Mart Visser. Maar er zit nog veel meer aan, uh, aan deze man vast. En uh, daarover gaan wij uh, praten met Hille Jansen van het uh, Zandvoorts Museum. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, eh, nou, vanavond wordt dus die take-over van, eh, van Mart Visser eh, geopend en het is een gezamenlijk gebeuren van het gemeentehuis of het raadhuis en jullie eh, Zandvoortsmuseum. Wat gaat er bij jullie gebeuren? Um, wij hebben een prachtige tentoonstelling van het artwork van uh, Mart Visser en ja, ik zou zeggen kom kijken want het, het is indrukwekkend, uh, het is heel erg op elkaar afgestemd, uh, je ziet uh, kleuren, je ziet vormen. Um, hij heeft hier een paar dagen lopen inrichten en het is, ik wil niet zeggen, metamorfose. Maar het is helemaal maar Visser. En, en wat moet ik me voorstellen? Zijn dat, zijn dat schilderijen, zijn het beelden? Ja. Wat, wat... Hij heeft uh, schilderijen en objecten. En uh, overal zie je eigenlijk een kop in terug. Ja, ja. Dus, en die koppen die zijn samengesteld van allerlei materialen. Dus uh, variatie op een thema in het, uh, uh, de koppen van Mart Visser, eigenlijk. Ik, ik denk dat ik het zo kan zeggen. Ja. Is het zijn eigen kop of zijn het diverse andere koppen? Eh, zo nee, zo maar... Het is een duidelijk uh, herkenbare mannenkop. Ja. En uh, nou ja, dat staat dan heel erg mooi gepresenteerd op. Uh, op uh, pilaren en op sokkels en in plexiglas. Dus ja, allerlei kleuren en vormen, maar wel steeds die kop. Ja, ja. Je, en... klink, je klinkt heel erg enthousiast. Dus ik denk dat het, uh, dat het zeer de moeite waard is om te gaan kijken. Absoluut. Ik wil je even vooral nog een vraagje: die, ja. die veelzijdigheid, is dat een beetje dezelfde veelzijdigheid die je in zijn cultuur uh, terugziet? Ja. Want uh, ik, ik was in het begin een beetje jaloers, want ik ben ook dol op cultuur. Van, <laughs> uh, uh, zet nou culturen culture bij ons en de kunst in het raadhuis. Ja. Maar ja, het, het moest gewoon zo zijn. Het, het past hier zo goed. Oké, okay. en, en uh, er is ook een pop-up store in, in het raadhuis. Ja. Is er ook iets ja. in het museum dat, dat je ook zijn, zijn, zijn werken zou kunnen aankopen? Of, nee, of dat wij, niet? Hebben, wij hebben prachtige boeken van zijn, uh, van zijn werk. En voor de rest is er een concept store waar je dingen kunt kopen. Uh, hier is het gewoon genieten van zijn kunst. En daar is het ook gewoon met ingericht met een paskamer. En alles hangt op kleuren. Het is echt een feest voor het oog. Ja, ja, ja. Ik ben erg benieuwd. Ik, ik kon straks om vijf uur kijken bij, bij de, de rondleiding. En de, die is uh, alleen voor de genodigen in het Zandvoort Museum. Hè? Moeten wij uh, ergens anders zijn? Uh, nee, we hebben om. Het is van vijf tot zes voor genodigd. Ja? Dat zijn dan relaties van Mart Visser. En het is van zes tot acht gewoon openbaar. Ja, maar uh, om vijf uur begint het de, de voor genodigd al in het Zandvoortse museum. dus. Nee, niet om vijf oh. uur. Nee hoor, want uh, wij hebben echt van die uh, uh, afspraken gemaakt. Na zes is alles open. Ja, en we zijn duimen. gratis open. En we zijn al die twee maanden verleden gratis open. Ja, ja. en uh, wat zijn de openingstijden van het museum? Op de, tijdens nou, deze... Het is gelijkgeschakeld met het raadhuis, dus het is open van 1 tot 5. Van 1 tot 5? Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik, ja. ik eigenlijk ook wel. Ik denk dat we, dat we beslist even komen kijken, een keer. Okay. Maar we hebben twee maanden de tijd. De waard. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke dank voor je enthousiaste verhaal. En ja, ik, denk dat, dat er heel veel Zandvoorters en ook van daarbuiten een, een bezoek aan het Zandvoortsmuseum moeten gaan brengen. We gaan nog even vertellen waar het zit. Want, er zijn natuurlijk mensen die dat niet weten. Waar is het Zandvoortsmuseum gevestigd? Het museum zit uh, naast het raadhuis, uh, uh, dus eigenlijk als je richting Gasthuisplein gaat, het water van Zandvoort, ja. de ingang van de centrale balie van het gemeentehuis, dus je kan niet missen. Nee, straat 1 toch? Ja. ja. Oké, okay, jullie, hartstikke bedankt voor je toelichting ja, ja. en ik wens je heel veel succes en vooral ook veel genieten. Hè. Ja hoor, dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag.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 Tucked around enough to know, that you're the one I want to go through time. Jim Groci, Time in a Bottle. Prachtig liedje van deze... Singer, songwriter. En Ron, beste man... hoe zit het nou eigenlijk met je cultuur? Nou, je zou zeggen... dat we hebben geen cultuur gedaan. We hebben alleen maar cultuur gedaan. Ja. Maar er is nog meer namelijk. Er is nog meer. Ja, want we gaan bijvoorbeeld ook dinsdag 8 mei... kunnen naar de stad Schouwburg in Velsen. Naar het Nationale Theater... 20 scènes over liefde. Topacteurs in de hereniging van de Twee Koreas. Natuurlijk een heel actueel onderwerp. Ja, maar stellen. De hereniging van de Twee Koreas is in een licht absurdistische aaneenschakeling... van twintig herkenbare scènes over de lusten en lasten van de liefde. Negen acteurs spelen in regie van Erik de Vroet 51 rollen in een voorstelling die tintelt als een glas champagne. Nou, Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen, dus uh, daar wil ik zeker wel uh, heen gaan. Donderdag, uh, 3 mei, morgen dus, uh, kwart over acht in het Kennemer Theater Beverwijk kunnen we ook gaan... De uh, Best of Britain met onder andere Siep van der Ploeg, hits uit Groot-Brittannië, hier van legendarische bands. Uh, de top van de Vaderlandse muziekscène trakteert u tijdens de vierde versie van de Best of Britain op de allergrootste hit van Engelse bodem. Groot-Brittannië is al uh, ruim een half week hier van de legendarische bands. En die komt u allemaal tegen te uh, in deze swingende show. Van de Beatles tot Coldplay en alles daartussenin. We gaan nog even naar ons geliefde mosterdzaadje. De zigeunermuziek van La Manouche. Op vrijdagavond 4 mei om 8 uur begint het concert met 2 minuten stilte. Dan worden de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht... ...waartoe ook de zigeuners behoorden. La Manouche heeft een programma van hartverscheurende liederen... ...uit de Roma- en Sinti-cultuur. Begeleid met vurige gitaarwerk en melodisch clarinetspel... Tijdens het concert krijgt het publiek in het Nederlands tekst en uitleg over de gezongen stukken. Ook krijgt de luisteraar achtergrondinformatie over het reizende volk. Een boeiende voorstelling waarin emotie in de muziek voorop staat. 28, van 28 april tot en met 6 mei, dus dat is nog heel even... Uh, staat het, uh, gaat het in de wijkertoren -wijk, staat in het teken van groei, voedsel, natuur en mensen. Wildgroei, natuurlijke groei, economische groei, klimaat, dynamiek... Voedsel, natuurbescherming, plant, dier, mens en bomen. Heel interessant uh, in de wijkentoren in Beverwijk. En dan geven voor de wat kleinere luisteraars onder ons... de Suleika's en het mysterie van de gevoelige snaren. Emmy wil alleen spelen, maar dan sluipen Pepijn en Maarten binnen... en spelen ze samen de Suleika. Dat kan men zien in de Philharmonie in Haarlem. En als laatste nog een expositie van nature van Erika Meershoek in galerie SPW 59... aan de Spaarnwouderstraat 59 in Haarlem. Bij Erika Meershoek is de natuur stevig in het DNA genesteld. De natuur is niet enkel in haar autonome uh, werk... de basis van het denken, creatieve processen en het uiteindelijke object... maar ook in haar werkzaamheden als uitvoerend directeur... van de stichting Zaaigoed. Nou, de natuur is haar inspiratiebon... Bron en uh, dat kunt u allemaal gaan zien in de Galerie SPW 59 in Haarlem. Ja, en die Wijkertoren, dat is uh, tevens ook de Grote Kerk, hè, in Beverwijk? Dat ja, is dus, voor mij voor de deur, zo wat je. Bijna, hè, maar het is ja. niet meer uh, in gebruik als kerk, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. We noemen het nog wel de Grote Kerk. Het heet, het, nou, het heet officieel, uh, ja, het is de Grote Kerk. Alleen het wordt tegenwoordig de Wijkertoren, ons tweede huis genoemd. En, ja. Maar goed, het is heel mooi. Het Zeven is een hele mooie mooi. manifestatie. Ik, ik moet het vanavond zien. Be, ga ik het even bekijken. Ach, want dan moet het toch zijn. Dus, dat is Dan mooi. hoef ik daar uh, niet heen op de fiets, hè? Nee, hoef jij niet Ik ga wel even kijken voor nou, graag. Ik ga het lopen, taf. Ja. <laughs> Drie keer vallen en ik ja. ben er. Maar het is wel een hele leuke manifestatie. Want ze hebben dus in de kerk van alles... Uh, kunstwerken en, en, en prachtig alles met betrekking tot groei. En uh, voor de buurt hebben ze op het kerkplein... het is wel leuk, hebben ze bakken met kruiden neergezet. En die gaan ze daar ook echt kweken. Dus dat wordt een, het, het plein wordt er ook groener van. En nou, het is gewoon heel mooi om te zien. Een groentintoonstelling. Ja, dat is heel mooi. Oké, okay, nou, ik heb nog een plaatje. Graag. En... Uh, we zitten er bijna alweer op. Het gaat zo snel. Het gaat zo hard. Hè? Maar we gaan nog niet weg, tenminste. Ik, nee. ik moet nog heel veel doen vandaag, hoor. Ja, je goed, hebt nog heel wat te doen. Poeh. Ik heb medelijden met je. Nee hoor. Nee? Echt niet? Nee. Uh, nou gelukkig dat maar. Muziek. Muziek. Maestro. Hoop ik. Paul McCartney en Wings. Band on the run. Boom. Oh. McCartney zijn legendarische album uit 1973. Band on the Run. En het uh, wordt over het algemeen uh, toch wel weer gezien... als een van de klassieke McCartney albums. En uh, eigenlijk uh, wel opvallend, vooral omdat... Uh, de band uh, Wings, waarmee hij daarvoor op dat alweer van het grootste deel weggelopen was. Hij was nog met z'n drieën, met, samen met uh, Linda natuurlijk en Danny Lane. Het album werd uh, voor een groot deel opgenomen in Nigeria. En dat ook dat gaf de nodige problemen. Er waren de, bijna de banden gestolen en ze werden aangevallen op straat. En weet ik het allemaal niet. Wat een drama. Toch? Maar goed, in ieder geval, het heeft wel geleid tot het mooiste album. Uh, tot het mooie album Band on the Run. Waarin McCartney eigenlijk voor het grootste deel alles zelf speelt. Hij drumt zelf, hij doet de bas, hij doet de solo-gitaren. Samen met Danny Lane en uh, de keyboards ook nog voor een belangrijk deel. En Linda bracht ook nog wat stemmetjes en uh, toetsenspel bij. Nou, Band on the Run dus, prachtig titelstuk van deze uh, plaat. Hé, hey, uh, Ron, het zit er alweer op, joh. Het, het gaat zo snel, het lijkt ons steeds sneller gaan. Ja, maar dat komt omdat we een druk hebben. Nou ja, we, zijn druk, we hebben veel te doen en ja, er is nee. veel te doen in Zandvoort, Ja, Dat en is zo leuk. Dat, dat is leuk. We hebben een, we hebben een vol programma natuurlijk zo. Ja, lekker. Lekker vol. En jij bent nog niet klaar, want je moet vanavond moet je nog naar die opening. Ik ga naar de opening, ik ga de, de culturen bekijken, ik ga Mark Vickers Kunst uh, bekijken. Nou, johan, jij hebt een prachtige dag. Ik, uh, ik verreken op een prachtig verslag van je. Ja, ik, ik heb uh, alles bij me om uh, dat uh, te proberen te doen. Ja, ja, samen we doen. met Dolly, ja, nee, dus, alleen uh, doe ik het niet. niet. Hey, jullie gaan lekker gezellig samen naar de uh, openingsmanifestatie en rondkijken. En we horen de verslagen wel binnenkort Ja, helaas niet in ons programma morgen nee. Want morgen ben ik er niet En Dolly ook niet, want wij moeten beide uh, andere dingen doen Nou ah, ja, niet leuk, onderzoek ja, holy. En uh, dus uh, Maar goed, misschien uh, dat we uh, uh, In een ander programma nog wat kunnen laten horen We zullen het allemaal zien Morgen dus, niet, uh, geen zand lunch Althans, geen live En uh, vrijdag ben ik er wel weer Dan, uh, Met uh, ja, met, Hennie, hè, met de sport hè. Ja. Moet, uh, Sport doen. Hè, jij, jij bent wel sportief, hè? Ja, nou. Ik, Jij ja, fietst toch? Ik? Eh, ik? Fiets hem erin. Fiets hem erin, ja. <lacht> nou, het uh, is niet aan mij besteed hoor, nee. sport. Nee. Je hebt andere kwaliteiten. Ja, zo is dat. En dat is Alleen ook Belker? sport. En dat is ook sport. Ja, ja. <lacht> Bijna topsport. <lacht> Goed, uh, de, dit was de woensdagaflevering. Dames en heren, Voor de Ja, we hopen dat u er een beetje van genoten hebt van ja. alles. En uh, we gaan ons weer met andere zaken bezighouden. Dus... En uh, volgende week uh, kom ik weer langs? Oh nee, volgende week ben ik er niet, geloof ik. Dat nee? weet ik niet. Ben weet weet ik, je... ik, ik er volgende week niet? Dacht dat volgende week had ik afgezegd. Oh? Lees je mail nou een keer? Jongens, dat moet drie maanden van tevoren, vijf fout schriftelijk. Oh, kan niet zo, maar doen. Dan gaan we het wel zien. <lacht> <lacht> Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Tot, morgen, tot uh, de volgende keer. Dag, dag.